Op een zomernacht, nog niet lang geleden, schrok heer Bommel wakker uit zijn eerste slaap en schoot overeind. Oh, ik, ik wist dat er iets was. Iets ongewoons, want het moet wel heel dringend zijn wanneer men een heer op dit uur uit zijn bed belt. <ZE2> eh, met Bommel? Bent u daar, met, met Bommel, u bent verkeersverbonden. Nee!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 Het wagentje meerde de zo'n vlug snelheid dat hij geschept werd en haar achterover opsloeg. Het enige gelukje was dat zijn lamp bleef branden. Oh, stop! Dit is heel vreselijk voor een heer die ziekenbezoek gaat afleggen. Rem dan toch, jongen. We gaan te snel om nog te kunnen remmen. We gaan er alleen maar door slingeren. Daar oh, kan ik niet tegen. Stop dan toch! Oh, bedoel ik. Denk aan de patiënt. Wie is daar? Hoe laat is het? Bedoel ik. Het is in orde hoor. We zijn van uh. dat karretje gevallen. Kijk, daar hangt een telefoon hier, Olly. Uh, uh, een te telefoon? Uh. Daar kan ik niet tegen in de nacht. Ik heb hoofdpijn. Ik voel me lang niet goed. Uh, dit kan met uw verhaal kloppen. Hm? Het is mogelijk dat het apparaat nog werkt en ergens een foute verbinding gemaakt heeft. Natuurlijk klopt mijn verhaal. Ja, hier maar... vlakbij moet een leider bezig zijn de laatste adem uit te blazen... terwijl jij mijn reddend werk in twijfel trekt en er niemand te zien is. Uh, we moeten verder gaan. Er zijn hier heel wat zijgangen. Oehoe! Is daar iemand? Uh, daar loopt iemand. Er uh, uh, komt iemand aan. Ik zie een lichtje.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 Goedenavond, heer Olivier. Is dat de patiënt, als ik zo vrij mag wezen? Dokter Baboen, die ik op uw aanwijzingen ontboden heb... ...zit al een poosje in de kamer met uw goedvinden. Uitstekend. Hm? Uh, we hebben oh, al gegeten ja. en we zullen hem niet langer laten wachten. Hoewel de sla niet goed was aangemaakt. Hm. Uh, kom mee, jonge vriend. Dokter, ik ben blij dat u er eindelijk bent. De ziek is onverwacht van ons heen gegaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hier is een van de kleintjes die hij heeft achtergelaten. Leg maar op tafel, Tom Boes, dan kan de dokter het beter zien. Een hoogst ongewone bestaansvorm. Hier binnen is enig leven waarneembaar, maar het valt nauwelijks zonder het terrein van de artsenijkunde...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 Uh, morgen zal ik je dat allemaal leren. Uh, geen nood, je bent in de beste handen. Uh, doe maar zoals ik doe. Meneer weet dat allemaal heel precies. Maar nu eerst een verkwikkende nachtrust. Slapen, als je begrijpt.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 Nou, straks ja. zal ik kijken wat ik doen kan. Ja. Eerst moet ik even. Gauw, oh, maar die zaak is eilig. Het geeft een god waar meerdere van deze wezens woonachtig zijn. Maar die bommen is weigerachtig en heeft mij de deur verwezen. Wat kan een wetenschappelijke dan maken als die behouden hm. geen hulp bieden wil? Ik ken niet eenmaal de naam die god. Een god, dat moet het krochthol wezen. Ja? Ik herinner mij een daartoe strekkende vraag van de jonge Tom Poets.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 Dat feintje kan volstreken zitten. Hmm. Wat kijkt juffrouw Doddel verwilderd? Zou ze wel niet geschrokken zijn? Tom Poes trok afwezig een bloem uit de heg. Oh, vooral niet uitrukken. Een heer moet lief voor bloemen zijn. Hallo, jonge vriend. Huh. Er is heel wat gebeurd sinds ik je voor het laatst gezien heb. Uh, dat lijkt me ook. Hmm. Wie is dit? Dat is Constantijn O'Bommel. Hij is uit dat oh. ei gekomen en nu voet ik hem op tot heer van stad. Maar hoe komt het dat hij al kan praten? Ja. Is het is vreemd dat hij zo op u lijkt. Ja. Hoe kan dat? Oh, het ventje is goed van oh. aannemen. Erg hier Een echte bommel. Hij neemt mijn vorming aan en hij neemt de woorden uit mijn gedachtenleven over. Telen, oh, uh, bedoel ik. Het is alleen maar jammer dat hij helemaal geen eten lukt. Ja, dat is vervelend. Nee.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 Daar denk ik maar liever niet meer aan, bedoel ik. Jammer. Nu ja, we hebben allemaal wel een paar duistere puntjes in ons verleden. Tot ziens, Amiezen. Uh... Hm, dat jokken was niet mooi van u. Ja. En nu helpt Constantijntje er ook niet mee, dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik niet. Is hij nu boos? Ja, maar niet over die bloemen. Huh? Hij wil niet geloven dat jij anders bent dan gewoon...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 Dat ruikt lekker. Hier word ik veel sterker van dan van de luchtjes van Joost. Het is maar goed dat ik de wereld ben ingegaan. Want nu kan ik te weten komen hoe ik eigenlijk ben. Pauw, welk een geluk u hier te bejegenen. Kom toch mede, bid ik u. Eindelijk zal ik u dan wetenschappelijk onder de vergroteringsglas leggen kunnen. Ik wil niet onder de vergroteringsglas. Heb geen angst, slechts een kleine spritz om wat levensappen te vatten. Dat doet geen weh en van bloed kan bij u ja geen spraak zijn. Ik hou niet van een kleine spritz. Bobo zou het niet goed vinden als jij levenssappen vat. aardig. het is gans wonderbaar hoe in een kortes ogenblikje... Wetenschappelijke Sprachverstand. Die Konformierung ist fabelachtig. Ja, ja. en... oh, da ist er ganz amorph geworden. Juist, was ich bereits meine. Hätte es auch geschrieben, kleine Mann, ihr you könnt eure Gestalt wieder hernehmen. Amorph. Een schone Spritz. Verwenloze vloedigheid, dat vermoed ik, ja. Tans zal ik de plasma rustig onder de microscoop in het oog vatten kunnen. Ach, ik sta hier op de drempel in een gootaardige wetenschappelijke ontdekking. Morf, Spritz, ik moet naar boven. Ah, Constantijn.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 Wellicht kunt u mij enige gegevens over deze levensvorm verschaffen? Hoe heet de jongen? Eh, uh, Con Gruber. Tenminste, zo heet hij zijn vader of zijn moeder. Dat weet ik niet zeker, maar heer Olli noemt hem Constantijn. De pommel is mij gelijk geldig. Maar de Con Gruber is gans interessant.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 En zulke vergissingen als die lange armen zijn heel stoerend. Vooral wanneer iemand als commissaris Bullebas in de buurt is. Dat soort lieden zoekt overal kwaad achter. Maar misschien. Hm. Zou Tompoes dan toch gelijk hebben? Zou het verkeerd zijn om het ventje bij me te houden? Ja. Ik huh? weet al. Wat, wat, wat, wat bedoel je? Het, het is een vormtrekker. Hij zag er net zo uit als jij.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 Dat weet niemand. Maar dat zal je wel zien als je in het krochthol bent. Kom maar mee. De krochthol moet worden opengelegd, burgemeester. Ik heb wetenschappelijk de bestaan in amorphen wezens aantonen gekund. In, in de hol schijnt het meerdere van deze geschapters te geven en dat kan ja gevaarvol worden. Uh, zeer gevaarlijk, inderdaad.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 Je vader! vader. Oh, Wat gerommel? Kom je hier opnieuw donderjagen? Uh, ik ja, geen donder. Ik zoek mijn zoon, die hier ergens in deze donkere ruimte moet zitten. Uh, het ventje verkeert in moeilijkheden, dat zult u begrijpen. Je zoon? Mm -hmm. Het kon gruwen, zal je bedoelen. Dat is hier vanmiddag door die maat van je naar de ruimte gebracht waar het hoort. En je vriend is net weggegaan. Jij kunt trouwens ook beter ophoepelen.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 De amorphen wezen, meneer pips Ja, ja, dat is heel eng. S zou zouden <Marchegstunnel> ze gevaarlijk zijn? Hier is de eigenlijke God. Van hierheer kwam de geschrei. En hier fangen de holen en spelunken aan, waar een ordentelijke persoon zich de weg niet vinden kan. Oh. Dit is de plaats waar wij een verknallering maken gaan. Oh. Rol de lont uit!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 Het is alles afgelopen. Nu zullen we geen onderzoeking meer kunnen maken. Want de behoorde zal wel geen geld meer ter vervoeging stellen willen. Ach, het is hier alles zeer mis. Ach, erg mis. Maar komaan, het leven gaat verder en treuren heeft geen zin. Ja. Wat denkt u ervan om mee te gaan naar Bondelstein? Joost pleegt om deze tijd een eenvoudig doch voedzaam ontbijt gereed te hebben. Recht, Karne. De gedamde knacht naar deze onwetenschappelijk besteden nacht. Ja. En ik gevoel me onder de weder. Tss. Tss. Overlast en gedonderjaag. Ik ga nooit meer in de buurt van een congruwer wonen. Aanlopen en geklets. En het eindigt in een puinhoop. Trouwens, waarvoor heeft men nu een telefoon? Leuterkoek. Tss.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 kruid met klapstukken en bratwurst, Daaraan heb ik nu net bedorfenis... ...na de in instorting ...mijne hooggespande wetenschappelijke verwachtingen. Ach, stelt u zich toch voor... ...da had ik de hand gelegd... ...op een levensvorm, ja. ...der slechts bestaan kon door zijn konkurenzvermogen. Dat was wetenschappelijk onmogelijk... ...en daarom stond ik op de grens... ...in een ongehoorde ontdekking...